Hallo, je kan nu luisteren naar het artikel nummer 32 op de pagina van de site Bergerheide met als titel, Elektrische wagens, duurzame mobiliteit. Volgens de Unie van Syndicie is het noodzakelijk om, eerst en vooral, het elektrisch laden voor iedereen mogelijk te maken in appartementsgebouwen. Dit wil zeggen, het gebouw voor te bereiden zodat iedereen die het wil, of iedereen die vroeg of laat een elektrische auto zal aanschaffen, op een veilige en correcte manier zijn auto elektrisch kan laden. Een collectieve voorbereiding van het gebouw, afzonderlijke meter, is dus onontbeerlijk en biedt meerdere voordelen. Loadbalancing Wordt er binnen de VME een toename van inrijders verwacht, dan is het verstandig te kiezen voor een laadoplossing die de beschikbare stroom efficiënt verdeelt via loadbalancing en een energiemanagementsysteem. Het aantal laadpunten dat op een netaansluiting kan worden aangesloten, wordt bepaald door de sterkte van de aansluiting en het totale energieverbruik. Met een energiemanagementsysteem wordt de beschikbare stroom slim verdeeld over voertuigen die gelijktijdig willen opladen, waardoor de capaciteit van de netaansluiting optimaal wordt benut. Als de capaciteit toch onvoldoende blijkt, kan de netaansluiting eventueel worden verzwaard. Kostenbesparing omdat de complexiteit wordt verminderd bij een gemeenschappelijke infrastructuur, ten opzichte van vele verschillende laadstations op eigen tiller, zal er op een veel efficiëntere manier geïnstalleerd worden. Bewoners hoeven hun huisinstallatie ook niet individueel aan te passen of te herkeuren, en het organiseren van laadmogelijkheden voor bezoekers wordt eenvoudiger. Bovendien kan de beschikbare netcapaciteit beter worden beheerd en gecontroleerd door de netbeheerder wat bijdraagt aan een efficiënter en toekomstbestendig energiebeheer binnen de VME. Financiering De financiering van de gemeenschappelijke basisinstallaties zal worden gedragen door de eigenaren van de parkings. Deze kost wordt verdeeld onder de mede-eigenaars volgens een afgesproken verdeelsleutel. Deze aanpak zorgt voor een collectieve investering in een toekomstbestendige infrastructuur, waarbij iedereen binnen de VME profiteert van een optimale laadcapaciteit en een efficiënt energiebeheer. Risicoanalyse Indien nodig zal er een risicoanalyse worden uitgevoerd. Hierin wordt vooral gekeken naar Ventilatie Waterinfiltratie en vochtproblemen ip classificatie infrastructuur Toegang tot parking Noodknop Schaalbaarheid-infrastructuur Brandveiligheid. Dankzij de ingebouwde overbelastingsbeveiliging in haar laadstations kan de installateur zorgen voor de integriteit van het elektrische systeem en bescherming tegen mogelijke risico's, zodat gebruikers van Bergerheide met een gerust hart kunnen laden. Alle informatie kan je op de site van Bergerheide terugvinden. Surf naar de pagina elektrische wagens, duurzame mobiliteit in Bergerheide. Veel leesplezier!